zijn schoonvader, want hij was toen de tijd getrouwd met Roseanne Cash. Als je luistert naar zijn laatst verschenen cd, The Outsider, dan hoor je eigenlijk weer een beetje meer de, nou, noem het maar, echte Rodney Crowell. Meer de Amerikanen-muziek. Nou ja, Amerikanen-country, het raakt elkaar heel erg, hè? We can turn back now. you're going, it's where you've been, it's what you do, what you don't, it's what you're willing, and what you want, a snow-capped mountain, a moonlit path, an ice-cold shower, a long, hot bath, it's something waiting for you, just a little fog. You'll 4.5 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Trudy Venderich met het NOS Journaal. Bij een bomaanslag in het zuiden van de Filipijnen... zijn zeker vijf mensen omgekomen en 35 gewond geraakt. Dat meldt het Filipijnse regeringsleger. De bom zat verborgen in een eetstalletje dat dicht bij een kathedraal stond... en werd op afstand met een mobiele telefoon tot ontploffing gebracht... Op het moment van de aanslag passeerde een truc van het leger. Vijf militairen raakten gewond. Volgens het leger is de aanslag het werk van het Moro-islamitisch bevrijdingsleger. Rebellen van dit leger strijden al sinds 1978 voor een onafhankelijke islamitische staat in het zuiden van de Filipijnen. De Verenigde Staten moeten hun plannen voor een raketschild in Europa aanpassen. Dat zegt de Russische president met Vedev. President Obama komt morgen aan in Moskou en het raketschild is een van de pijnpunten tussen Rusland en de VS. Volgens de Russische president moet het conflict over het raketschild eerst worden opgelost... voordat er nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt over nucleaire ontwapening. Het huidige Start1-verdrag over het verminderen van het aantal kernkoppen loopt eind van het jaar af. In Deventer hebben duikers van de brandweer gisteravond tevergeefs vergeefs gezocht naar een jongen van 19 die van de spoorbrug over de IJssel was gesprongen. Vrienden van de jongen zeggen dat hij voor de lol naar beneden sprong en toen onder water verdween. De duikers hebben gezocht tot het donker werd. Vanochtend wordt verder gezocht. Een toestel van de KLM dat onderweg was van Curaçao naar Amsterdam... heeft op Puerto Rico een voorzorgslanding gemaakt. In de cockpit was een lichtje gaan branden over een mogelijke storing in de hulpmotor. Uit voorzorg heeft de bemanning de Boeing 747-400 in Puerto Rico aan de grond gezet. Aan boord waren er ruim 400 mensen. Ze worden opgevangen op de luchthaven. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer kunnen vertrekken. Het weer eerst flink wat zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en enkele stevige regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan zee tot 26 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuwe gebruikte auto's.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 De Zondagse Wekker op de Zandvoortse Radio. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Vandaag op deze zonnige dag wil ik ruime aandacht besteden aan het jazzlabel Blue Note... dat dit jaar 70 jaar oud is. En dat van enorme invloed is geweest op de ontwikkeling en verspreiding van de jazz. De jonge Duitser Alfred Lion, die vanwege het snel in macht groeiende nazi-regime ...via Zuid-Amerika in New York terechtkwam... ...was met zijn vriend en landgenoot Frank Wolf... ...in 1939 de oprichter van het nog altijd befaamde jazzlabel... ...bekend om zijn hoge geluidskwaliteit... ...en die goede neus voor talent. De sopraansaxofonist Sidney Bechet, ...de eerste grote solist in de geschiedenis van de jazz... ...speelde een belangrijke rol in de groei en bloei van het jonge label. En met Sidney Bechet Scoorde Blue Note in 1940 zijn eerste hit met Gershwin's Summertime. Hoe toepasselijk! Het was de genius op de elektrische gitaar Charlie Christian in de hoofdrol bij de band van Benny Goodman in het nummer Solo Flight. Ook Christian hoorde weldra in de stal thuis van de jonge Blue Note platenproducers Leon en Wolf. De nieuwkomers in het platenvak gingen niet uit van de smaak van het publiek, maar namen gewoon op wat zij zelf mooi vonden. Zo kwamen zij in 1939 ook terecht bij de pianist Earl Vatthe Heinz, van wie zij aanvankelijk zijn lange improvisaties opnamen. Maar later was ook Heinz en zijn hele band op Blue Note te horen. Hier vandaag in Sieven Jazz met de bekende Maple Leaf Rag. Dat was de Blues for Charlie, gespeeld door twee andere leden van de Blue Note stal De fabuleuze gitarist Grant Green en de Noord-Saxonist Ark Kubik. Met de ook in onze tijd nog altijd ondergewaardeerde Ike Quebec hadden de Blue Note bazen een grote troef in handen. Want deze bebopper raakte bevriend met Leon en Wolf en werd hun adviseur. Hij introduceerde Alfred en Frank bij de belangrijkste jazzvernieuwers en raadde hen aan de ontwikkelingen van deze nieuwe jazzstijl vast te leggen. En al snel volgde de ene na de andere opnamesessie met jonge, aanstormende jazzmuzikanten zoals Ted Dameron, Bud Powell en trompetist Fats Navarro. Van deze laatste zijn eigen compositie Nostalgia, met Fats Navarro trompet, Charlie Rouse de sax. Ted Dameron Piano, Nelson Boyd Bass and Art Blakey Drums. <laughs> Net zijn naam al R. Blakey. Hij is met zijn Jazz Messengers het Blue Note label lang trouw gebleven. Hier hoorden we R. Blakey en zijn Messengers met het bekende nummer Skylark, waarin onder andere soleerden Curtis Fuller op trombone, Freddie Hubbard op trompet en Wayne Shorter op tenor. De bazen van Blue Note waren eigenzinnig. Ze namen jazz met een feeling op. En ze waren vooral gegrepen door de muziek van pianist Silonius Mank. Ook al werden er nauwelijks platen van hem verkocht en stonden hem op allerlei manieren, zij stonden hem op allerlei manieren bij, ondanks de vaak gehoorde kritiek op de onstuimige en weerbarstige jazz die Monk speelde. Hoogste tijd dus voor Silonius Monk. Vanwege de zondagsrust koos ik voor een rustige, schitterende uitvoering van de Ellington klassieke Caravan met Monk op piano, Oscar Pettiford op bas en Kenny Clarke op drums. Thank you. Dat was het combo van pianist Horace Silver met de Jodie Grint. Horace Silver met Art Blakey in 1953, de oprichters van de Jazz Messengers, had een jaar eerder een plaatcontract met Blue Note gesloten dat vele jaren stand heeft gehouden. Horace Silver was dan ook altijd vol lof over de Blue Note-bazen die ook hem de eerste kans gaven zijn talent via de grammofoonplaat te etaleren. De eigenwijsheid van Alfred Lyon en Frank Wolf bleek ook uit hun coverbeleid, waarop vaak de sfeervolle foto's van Wolf zelf stonden. Ook de platenhoezen van Blue Note exaleerden boven die van de concurrentie. En ook daarom dienden zich andere jonge talenten aan in de jaren 50: Zoals Lou Donaldson, Clifford Brown, Tal Farlow, Kenny Burrell en Kenny Drew van het Blue, Blue Note-album. Clifford Brown Memorial, laat ik de ballet Brownie Ice horen, met uiteraard Clifford Brown op trompet. Uh-huh. Niet alleen nieuwkomers in de jazz klopten in de jaren 50 aan de poort van jazzlabel Blue Note, ook gevestigde namen wilden door het label verder in de picture komen. Maar weer even een paar namen: Miles Davis, Mel Jackson, Ted Jones, Sonny Rollins en de trompetist Kenny Dorham. Met zijn combo nam Dorham in 1955 het album Afro-Cuban op en van dat album hoorden we net Lotus Flower. In dat combo zaten onder andere. Henk Mobley, de Sax, Cecil Payne, Sax en J.J. Johnson trombone. De opnamen werden gemaakt in de studio van de zoon van twee Nederlandse immigranten, Rudy van Gelder. En met Rudy van Gelder had Blue Note een nieuwe troef in handen. Want zijn opnametechniek muntte uit in perfectie... en hij gaf daarmee het jazzlabel een uniek geluid. In 2004 kreeg Van Gelder op het North Sea Jazz Festival... Een Bird Award Special als terechte onderscheiding van. de architect van het geluid van de moderne jazz. Een uur is natuurlijk veel te kort om een 70 jaar Blue Note door te nemen. Zelfs niet in, vo in vogelvlucht. Daarom een volgende keer meer over de geschiedenis van dit jazzlabel. Tot nieuws en reclame, nog een opname van Kenny Dorham. Ditmaal samen met onder andere saxofonist Cannibal Adderley. It might as well be spring. En de opname? Jawel, Rudy van Gelder. Tot zo.